Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na 2026 keert de Formule 1 niet meer terug in Zandvoort. De organisatie trekt de stekker eruit en dat heeft waarschijnlijk met de financiën te maken. De angst is dat de belangstelling snel afneemt als Max Verstappen in de toekomst zou stoppen. Verslaggever Louis Dekker. 2026 de laatste, dat is niet het eind van een contract zoals het er was. Want het liep eigenlijk in 2025, er komt één jaar bij. Maar dan eindigt het, zoals ze zelf gaan zeggen, met een knal. En die knal is een sprintrace op zaterdag en een Grand Prix op zondag. En dan is het basta en is het klaar in Zandvoort. Verstappen won de Grand Prix van Zandvoort drie keer. In Zuid-Korea is een afzettingsprocedure tegen president Yoon in gang gezet... nadat hij gisteren de macht probeerde te grijpen. De oppositiepartijen willen hem weg hebben en hebben al een meerderheid. Ze krijgen waarschijnlijk ook nog eens hulp van mensen uit de partij van Yoon zelf. Dat vertelt correspondent Laura van Meegen. Binnen de partij van Yoon uh, heerst ook al grote onrust. De partijvoorzitter eiste bijvoorbeeld het aftreden van het kabinet. En hij heeft ook gezegd dat hij Yoon uit de partij uh, wil zetten. Tienduizenden mensen met een diploma als verpleegkundige, leraar of onderwijsassistent... doen dat werk niet. Dat heeft een onderzoeksbureau onderzocht. Trouw schrijft dat als deze groep wel in hun oorspronkelijke beroep zou werken... dat bijvoorbeeld het lerarentekort zou afnemen. En de moeder van Eminem is overleden. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Debbie Mathers was een belangrijke inspiratie voor zijn muziek... maar niet in positieve zin. Eminem lag vaak met haar overhoop en die woede die komt terug in zijn werk... Bijvoorbeeld in Cleaning Out My Closet, waarin hij in de clip een graf graaft voor zijn moeder. Now, so cry, de moeder van Eminem overleed aan longkanker, ze was 69.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 Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat nog file bij knooppunt Zaandam. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A8, maar de weg is daar weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Gotterpolderplein. 13 kilometer met daar ruim 10 minuten op onthoud.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 Dus, morgen is deze morgen, Jos. <lacht> ja, dan ik het ook stokken, stokje, luisteraars. Welkom bij Dijfzaag de Week Door. Ja, ik ben, doe mijn best, hè. Je hoort het, hè? Ik doe mijn best uit de avond nog man eff zachte week door en voor alle dames ladies of the morning Ah, dames van de morgen, zonder zorgen, dat ga ik u wensen allemaal, maar dat geldt ook voor de mannen hoor. Want de mannen, ja, die moeten wel ook hard werken, ja, de dames moeten ook hard werken. Alle stellen moeten hard werken, ja, dat hoort erbij om de hypotheek te betalen. Maar we zijn in blijde verwachting, luisteraars, we zijn in blijde verwachting van wie ook weer? Nou, van, eh, van deze meneer, als het goed is. Het is dus niet seksueel hè, dit. Niet seksueel. Komt er nog meer Sinterklaas? Oh ja. Oh, de zak. De zak Sinterklaas. De van Sinterklaas. De zak Sinterklaas. zit er in hemelsnaam onder in die zak. Kan mijn belg dat vertellen? Ja, ik denk het wel. Het zal die laatste pepernoot wel zijn die ik ben verloren, denk ik. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. Ja. Ik ben er aardig... Uh, aardig uh... Ja, ik denk, zo nou, benen, ik moet de mensen ja. een beetje opvrolijken. Het is een beetje druilerig weer. Ik reed hier naartoe over de zeeweg. Via de zeeweg ben ik gegaan. Ja. Nou, joh, het zag allemaal zo triest uit. Al die konijnen zaten aan de kant te huilen en die, die herten die hadden helemaal geen lust om het hek over te springen. Dat, dat gaf... Dat, dat... Wat, wat is er gebeurd? Nou, nee, joh, een beetje een trieste, trieste morgen. Dus ik denk, ik vrolijk de boel meteen een beetje op. Met, met Sinterklaas-repertoire. Van de zak van Sinterklaas. En uh, hij komt, hij komt. Over, ga je het hebben over het gebrek van Sinterklaas? De zak van Sinterklaas. Dus, ja, ja, ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, en, en, nou, ja. En, die, en die zwarte Pieten. Die, uh, ja, die roepen maar steeds. Reeds. Reeds. Reeds. Reeds. Reeds. Maar dat, ja, het komt uit het liedje. Hè? Hij roept ons reeds toe. Oh, zij dat? Dat is hij, ik dat, is, altijd dat altijd. is die zwarte Piet, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, uh, hoe gaat het met Willem? Ja, maar Willem gaat goed. Willem is uh, aan het werk, we hebben koffie, een koffiebreekje en. Uh, is het nou eindelijk ervan gekomen dat je nou eindelijk eens een keer je handen uit de mouwen steekt? Wat is dat nou allemaal? Eindelijk, in? ja, hey. maar niemand pakt die beker aan, dat moet ik zelf doen natuurlijk. Wat ja, is dat, ja, dat ja, toch ja, allemaal, jongen? Ja, ja. Wat is dat nou toch allemaal met jou? Ja, nou ja, goed. <hijen> ja, wat, wat, wat mij eigenlijk een beetje, een beetje verwonderde eigenlijk, was het nieuws wat ik, uh, wat ik hoorde over het circuit van Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, nou ja. Ik zou uh, zeggen, dat we, uh, is, is wel een, een titel voor een nieuw programma, maar ja, dat is er eigenlijk al een beetje. Uh, geen rust aan de kust, maar dan wordt het, hebben we toch weer rust aan de kust. Dan hebben we weer rust aan de kust, maar uh, Dolly en haar collega's... die gaan natuurlijk zorgen dat die rust uh, uh, wordt doorbroken. Ja, hè? die maken er een bende van. Die uh, maken er een zootje van, ja, dat is ook. Ja. Maar, uh, zo, als, als hun een programma hebben, dan hebben wij een zand wat last van krui in zand. Ja, dat is het zo. Ja, ja de zand trekt terug, dan wil allemaal naar de radio toe. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zeg, zeg Willem, uh, uh, ben jij een beetje... want ik zag gisteren Sinterklaas, ik was even bij een, uh, bij een, uh, een kerst... Uh, Zo'n zo tuincentrum, weet je wel. Waar ze allemaal, een uh, ja, ja. heleboel in kerstfeer hebben opgetuigd. En dan, ja. Sinterklaas liep, liep daar gewoon rond, joh. Ja, maar het met zo'n met ja, ja, ja. boodschappenkartje liep gewoon uh, ballen in te laaien en slingers ja. in te laaien. Ja, ongelooflijk. Dat komt, dat mm -hmm. komt denk ik, omdat uh, een, een hoop mensen die wel eens een keer wat anders in de schoenen aan de chocolade leiden. Want dat is niet te betalen op het moment. Die zeggen gewoon, weet je wat doen, we, maar uh, kerstartikelen. Mm -hmm. Ja, chocola is duur, ja. hè? Duur. hoe komt dat ja. Willem? Hoe komt dat? Dat heeft te maken met, uh, met de, de hoogconjunctuur van deze tijd. Oh, ja. Ja, nou ja, ik, want, ben, vanmorgen ik, ben, trap, uh, ik ben vanmorgen de trap. opgekomen bij Zieremzand, hoort. Ja. Dus dat is de typisch hoogconjunctuur. Uh, dat is echt dus, hoogconjunctuur. Ja, hebt ja, bevonden, natuurlijk. Ja, nee, ja. <laughs> nee, ja nee, wat is het is nou, het het nou nee of ja? Met, <laughs> uh, met stijgende prijzen, stijgende, stijgende grondprijzen. Ja, en, ja. En, ja, ja. En, want het werkt allemaal door. Het werkt allemaal door. En jij werkt ja, ook ik, nou, al. Normaal J heb ik altijd, small. vroeger was eerst een kopje chocomelk, hè, op, op mijn werk, Maar nu is het gewoon een kopje melk. Chocolaai is gewoon uitgehaald. Jammer, hè? Oh, wat wacht. Zeker jammer, ja. maar jij bent gek van chocomel? Of? Uh, ik vind chocomelk op zijn tijd wel lekker, ja. Maar zo goed voor mijn appelhuidje, hè. Dat uh, <laughs> ja. Als ik op de radio kom, dan sta ik er ook al in beeld, hè. Dus, dus ja, nou ja. He? Doe jij wat aan kerst thuis? Je, ja, heb, heb, natuurlijk. Heb je de boom al de staan? Heb je de boom al staan? Nee. Ach, ach. Willem. Nee, nee, dat ken niet. Ik, want ik ben hartstikke druk uh, met uh, het versieren van uh, hier in de loge. En natuurlijk. En, nou ja, en die studio die komt er ook weer aan. Dus uh, Ja. En ik heb geen kerstgebouwdetjes. Dus ja, uh, iemand moet het doen. Ja. Een mens kan er doen wat een mens kan er doen. Ja. Nee hoor, maar de boom die, uh, die komt vanzelf. Ja. Dat wordt en vast... uiteraard krijg je daar een foto van. Wees gerust. Dan dat wordt, dat wordt vast weer heel gezellig. Heel en de mensen kunnen van. altijd binnen. We wandelen bij, bij de volgende uitzending van Duits Achter week door. Nee, nee niet Duits Achterweek week door. De boys zag nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoel natuurlijk de boys are back in town. Mea culpa. Excuses, excuses. Mea culpa, mea culpa. Mea culpa. Ja. ja nee, dat geeft niet hoor. Nee, nee, nee. En welke datum dat is Dat is 13 uh, december. 13, 13 december. 13 december. Dat is nu... Uh, vrijdag over een week. Ja, ja klopt, klopt. Dat heb je heel snel ja. uitgerekend. Heel goed. Nee, maar dat is, uh, dat is uh, dat wordt hartstikke gezellig. En uh, nou, voor die tijd uh, staat, uh, staat uh, de studio weer vuur en vlam. Dus, uh, oh, daar ben ik lekker mee. Hey. Ja, vuur en vlam, wat is het nou? Moet ik de brand weer bellen? Nee, nee, nee. Oog? Met, met de ogen op, op de stijgende stookkosten. Ah, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dus ik hoop dat het uh, heel gezellig wordt, en het heel druk wordt. Uh, er kwamen al uh, aardig wat mensen, naar ik begrepen. En, uh... en ja, nou ja, goed... Nou, ja, ja, Wij gaan het zien. Wij gaan het zeker zien. Ik ga voor ja. jou, want ik heb net uh, Sinterklaasliedje gedraaid. Even inbreken nog, even inbreken. Even de laatste mededeling. Ja. Uh, ik, ik krijg veel geluiden van... Uh, jongens, we hebben de uitzending van de boys gemist. Uh, uh, want ik zat in de sauna. Of ik zat in de bubbelbad of in een kruidenbad. Of weet ik veel wat van bad. Ja. Uh, kunnen wij hem wel terugluisteren? Dus ja, dat, dat, dat kan wel. En dan verwijs ik ze natuurlijk naar, naar de Facebookpagina. Het bruikt geluid van... Maar sinds kort uh, is er een pagina bijgekomen die heet gewoon The Boys Are Back in Town. Uitzending mm -hmm. gemist. Ah. Als je daarna zoekt op Facebook, dan komen er alle linkjes. Dus ja. 2017 staan die er al op. Zo. Allemaal op één pagina. Maar dat is lang dus geleden. Of iedere keer wordt dat verzorgd door Joker uit Canada. Zo. Dus het is Onder, nog uh, internationaal in wordt het door. verzorgd. Internationaal. Ja, het wordt internationaal verzorgd, ja, ja. ja, laat ik het zo zeggen. Ja, fantastisch. Ja. En, nou. uh, maar goed, uh, daar kunnen de mensen dus, uh, maar, uh, daar, daar kunnen ze alle links vinden. Maar er wordt nog wel aandacht aan gegeven en in de uitzending wordt er ook wel aandacht aan gegeven. Maar ik denk, ik vermeld het vast eventjes. Ja. En, uh, ja. en verder wil ik jou nog even bedanken voor het artikel wat je hebt geschreven over de boys aan Bang in Town. Want dat was een bijzonder leuk artikel. Oh, dankjewel, dankjewel. Uh, ja, er was ja, één, ik... één, één ding wat schitterde door de afwezigheid. En dat was? Dat was Joker. Ah ja, ja, ja. Is ja. ze nou boos of niet? Nou, ik weet niet of ze boos is, maar ja. ik, als zij het niet zegt, dan zeg ik het wel. Ja, maar ja, dus maar ja is er iets aan doen? ze is natuurlijk niet live in de uitzending, maar... Ja, we hadden uh, nee, het nu... maar als Joker er niet was geweest, dan waren de boys er ook niet. Dat meen je niet. Is zij onze moeder eigenlijk dan? Zij is onze digitale moeder. Onze ja. digitale moeder. Nou ja, daar ga ik toch ja, even nog... Ja, jij kent wel altijd in de darkroom zitten. Maar goed, er is wel een digitale room hè, waar wij zitten. Dus, uh... Officieel eventjes nu. Een officieel moment, Willem. Even rustig, even rustig. Joker in het Canada. Namens The Boys Are Back in Town. En The Girl natuurlijk. Girl, Gerry Dank we jou van harte. Ook namens Sinterklaas, namens de kerstman. En de hele Nederlandse samenleving die uh, nu eigenlijk uh, heel veel verdriet hebben. Omdat het circuit plat gaat liggen in 2027. Maar dat terzijde ook Hartelijk dank voor jouw inzet. Voor de boys are back in town. Zo. Nou kijk, wat moet ik hier nou nog meer van ja, zeggen? Ja, dus, uh, dit was filosofisch. Julle. Dit was een filosofische paranormaal beschoft. Ik vind het geweldig. <laughs> He? Ik ga voor jou, speciaal voor Goed. jou. Ja. Let op. Dan kan je even rustig zitten met, de, met een kopje koffie... want die chocomel ja, zit er ja. niet in daar. Nee, dus dat, nou, dan, dan kan je even rustig genieten van Karen Carpenter. Oh. En die gaat iets zingen over een, over een drummer. Ja. Uh, nee, over een... Oh, nee, nee, nee, nee. Ik zeg het fout. Hij, ze gaat iets zingen over een altaar. Over oh. een altaar. Maar wel over een jongetje ook. Bij dat altaar. Oh. A little ja, ik, altar boy. Ik heb er even voorgestaan voor een altaar. En toen dacht ik, nou, mijn volgende leven sta ik erachter. Ja. Oké, okay. hey, maar heb jij wel voor me gebeden toen ook een beetje? Ja, was te laat. <laughs> toen hoorde ik een stem, ja, dat hoeft nu niet meer. Ga ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> je maar draaien, jongen. Ik ga ja. uh, rustig zitten hier en, uh, en ik spreek je binnenkort weer. Helemaal goed. Ja, luisteraars, namens, uh, namens Willem uh, natuurlijk uh, vast wel de kerstfeest, hè? Willem toch? Ja, nee, dat zie je zeker. En uh, hou de komende tijd de studio maar even in de gaten op beeld. Gaat helemaal goed komen. Helemaal mooi. Yeah. Nou, Little altar boy speciaal voor Willem Bruis. Thank you. Bye bye. Hoi hoi. hoi, hoi. Little altar boy, I wonder could you pray for me? Little. Boy, for I have gone astray. What must I do to be?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 Gezongen, Karen Carpenter, Little Elder Boy. Een beetje vast in de kerstsfeer. Uh, daar gaan we niet aan ontkomen deze komende uh, weken. Uh, het is advent. En uh, tot 24 december s'avonds. Of s'nachts moet ik eigenlijk zeggen. En dan is het natuurlijk eerst de kerstdag. En uh, nou, je merkt toch, ja, de mensen zijn wel inkopen aan het doen voor Sinterklaas. Maar ze vinden toch ook die hele kerstsfeer vinden ze het mooist. Want uh, ja, het blijkt ook wel overal de straten weer opgesierd met de mooie verlichting. Uh, kerstbomen overal al uh, in. Uh, het volle stralende licht. En dames die af en toe ook een beetje bang zijn. Hè? En het komt, ik kwam hier vanmorgen bij de studio aan. komen er twee vrouwen naar me toe. We willen bij je studio in. Ik zeg daar komt niks. Dat kan nou niet. Ja, we willen bij je studio in. Ik zeg wegwezen. Wegwezen. Run for your life. Run for your life.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 And that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man. That's the end, little girl. with another man that's the end of little girl na na na na is er gebeurt hè als je als je <laughs> stoute plannen heb eh, en met een andere kerel er vandoor wil gaan of een andere vrouw, dat kan ook tegenwoordig je hebt tegenwoordig ook eh, dames die gaan er met een andere vrouw vandoor, je hebt ook kerels die gaan er met een andere man vandoor dat zijn allemaal eh, ja, alternatieve mogelijkheden tegenwoordig heden ten daags als ik, eh, als ik het zo mag formuleren, dames en heren eh, nou ja, dat is natuurlijk maar de question dat is maar de grote vraag of ik het zo mag eh, formuleren maar straks genieten van Cabaret. Ik kan maar één stukje draaien vandaag. Dat moet ik beslist draaien. Daar ontkom ik niet aan. En misschien vermoedt u het al. Nou, ik zeg nog niks, maar uh, ga er maar voor zitten. Het wordt leuk. Dit zijn de Moody Blues met Question. Why do we never? No. Think about it you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you I'm looking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 By night, I'm looking. For... more the way you really mean it when you tell Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met Sneaklaas. Met Sneaklaas snik kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Sneaklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sneaklaas, die kan ik heb niet Mag die man niet, Mr. Schimmel.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 Je kon op zijn rug precies zien wat de asenbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, ze de gek. Ja. Met mij in Spanje, kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen.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 That's you. Het de week door. Michael Bublé in duet met Nelly Fortado met Quando, Quando, Quando. Romantisch, hè? Vindt u het niet? Vond u het niet romantisch? Ja, dat is hartstikke romantisch. Ja, yeah, ik vond het. Nou, even doorzagen, daar. Een beetje taaie week deze week. Maar hij moet toch doorgezaagd worden. Duifzag de week door, zo heet mijn programma. Dus ja. Duif vier met de klosman, zagen. Wie de wie de waren. De forces die komen naar huis om de, om de week door te zagen. En uh, ik geef u een goede raad mee. Als u een goede liefde hebt in uw leven, gooi hem niet weg. Don't throw your love away. Neem van mij aan, luisteraars, dat is een heel goed advies. Als je een mooie liefde in je leven hebt, gooi hem niet weg. Don't throw your love away. Ik werd nog eens ondersteund door de bijdrage van de heren Fortunes. Daar ben ik persoonlijk een grote fan van. Het was een mooi bandje hoor in de jaren 60, maar er waren er een hoop leuke bandjes in de jaren 60. En als ik hier de studio binnenwandel, luisteraars, en ik weet dat ik al die mooie liedjes uit de jaren 60, 70, 80 mag draaien voor u, dan heb ik het gevoel dat ik thuis ben. Echt waar, ik heb helemaal het gevoel dat ik, ja, dat ik thuis ben. En ik heb hem even gebeld, hè, Hans, ik zeg, Hans, kun jij dat niet even voor me kracht bij bijzetten, dat jij dat gevoel hebt dat je thuis bent? Nou, zegt Hans de Boy, dat ga ik doen voor je. is morgens vroeg, de haar nog in een waaier ligt, ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweegd.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 De wielen van mijn auto onze en mijn zonnebril begint te gloeien. Als middag mijn hoofd begint te bonzen, en ik er adem. bijna thuis ben, Dan weet ik dat ik bijna thuis ben en Wie zou dat nou zijn? Hermine Dürmer of, of Toets Stille Mos? Klinkt goed! Als avond de lichten dan langzaam aangaan En de verliefden samendrinken uit een glas Als ze tegen mij aan een zacht versleten jeans aan Zij houdt van mij en ik al haar vast Dan Ik het al, als ik de studio van Radio Zandvoort binnenslap, dan weet ik gewoon dat ik thuis ben. En ik hoop, luisteraars, dat u zich ook thuis voelt bij Duif zacht de Week Door. Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Want we all stand together. <middels> <middels> ja, la la, Week Zacht de Week Door. Ik luisteraars, uh, ja, waar zat ik? Ja, op het uh, station, op het NS-station van Haarlem. En ik zat, zat over Pijnziek. Ik denk, nou, zal ik naar huis gaan? Zal ik uh, Home Word Bound? En ja, ik heb uiteindelijk besloten... destiny. Ja, dat zong ik toen op, op het tron, hè. Ik hoop, kijk, zat ik hoor. Luisteraars, op je doen. Het leuke is, ik speel allemaal gitaar, I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 Escaping home When my music's playing home When my love lies waiting silently for me Tonight I'll sing my songs again I'll play the game and pretend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 Wat een mooi subtiel einde. Art Garfunkel en Paul Simon samen. Het uh, unieke duo Simon en Garfunkel met Homeward Bound. Ja, ik uh, was dus uh, toen ik daar uh, op het station aan zat zonder gitaar, bro. want ik speel helemaal geen gitaar. Ja, dan was ik ook Homeboard Bound. En uh, dat is Bloemendaal. Ik woon in Bloemendaal, luisteraars. Ja, in een grote villa. Met een kamer van uh, ongeveer 3 bij 2, 6 vierkante meter. Dus dat, een enorme villa is dat. Ik kijk uit op een pleintje. Ik zeg niet waar het is. Want dan uh, gaat u allemaal naar het pleintje. Dan willen we allemaal meekijken. Dat gaan we niet beleven. Dat gaan we niet doen. Eh... Uh, nou ja, zo is het gekomen. Zo is het gekomen, luisteraars. Echt waar gebeurd. Uh, wat was ik nou van plan? Oh ja, dit. We hebben allemaal een klavertje 4 nodig of een konijnenpootje. Een good luck charm, oftewel een geluksdingetje. dingetje. want a four leaf clover. your kiss cause I just can't miss. With a good luck charm, like. Come on and be my little, little good luck charm, ah, hey, you sweet delight. I want a good luck charm, hanging on my arm. A true hat, a true a true hope, a true hope, a Don't want a silver dollar, a rabbit's foot on a string. Happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring, come on and be my little good luck charm, ah, you sweet delight, I want a good love charm, ah, hangin' on. En eh, misschien ook wel verkeersmededelingen. Dat hangt eventjes van de situaties af. U luistert naar Duifzaag de Week door, maar ik kom zo direct. Ik eh, kan het helaas niet anders maken dan het is voor u. Als u een beetje gestresst raakt, dan, uh, ja, nou, dan uh, sorry. Uh, maar ik kom zo bij u terug hoor, met uh, het tweede uur van Duifzaag de Week door. Tot zo allemaal